8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Amsterdam-Zuidoost is de Belmer-ramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vrachttoestel... van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al op twee flats in de Belmer. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Onder andere burgemeester Van der Laan... hield een eind van de middag een korte toespraak. Na stil de tocht werd één minuut stilte gehouden bij het Belmer-monument. En daar werd ook een krans gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Bij het Haagse vervoersbedrijf HTM hebben 17 mensen een schadeclaim ingediend... in verband met de trambotsing in Den Haag op 11 september. Bij het ongeluk raakten tientallen mensen gewond. Na het ongeval maakte de politie een lijst met namen van de inzittenden. En die mensen zijn benaderd met de vraag of ze schade hebben geleden. Twaalf van hen hebben een claim ingediend en de vijf anderen stonden niet op de lijst. Ze zijn zelf naar de HTM gestapt met een schadeclaim. Het vervoersbedrijf gaat controleren of ze inderdaad in één van de trams zaten. Het onderzoek naar het ongeluk in de buurt van station Hollandspoor loopt nog. en Door nog onbekende oorzaak reed een tram vorige maand op een kruising achterop een andere tram. In het noorden van Rusland heeft een jongen van elf de resten gevonden van een 30.000 jaar oude mammoet. Volgens deskundigen is het een van de best bewaarde karkassen die ooit is gevonden. Wetenschappers hebben de resten van de oerolifant onderzocht. Er zijn niet alleen botten bewaard gebleven, maar ook stukken huid, vlees, vet en organen. Ze denken dat het een mannetje van 15 of 16 jaar oud was. De mammoet zal na uitgebreid onderzoek worden tentoongesteld in een Russisch museum. Het weer dan, steeds meer bewolking en vannacht kan in het westen regen vallen. Morgenochtend regen en een stevige zuidwestenwind. In de middag wordt het vanuit het westen droger en het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... staat tussen Zweert en afrit en dolder... vijf kilometer file na een ongeluk met twee vrachtwagens. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Amersfoort kan beter omrijden... via Hilversum over de A27 en de A1.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 De wereld onder water en vooral bij het Great Barrier Reef bij Australië is die prachtig. Maar met dat rif gaat het niet zo goed. Het koraal is in 27 jaar tijd gehalveerd. En trouwens met veel meer koraal in de wereld gaat het slecht. Vanavond in twee dingen, de problemen en de oplossingen. Goedenavond Karel Drijver van het Wereld Natuurfonds. Goedenavond. U zwemt daar onder water. Ja. Kijk naar het koraal, wat ziet u? Oh, nou, als ik daar zwem, dan geniet ik zo ontzettend. Want het is zo'n wonderbaarlijke wereld vol met kleuren. Dat voor kleuren? Ja, allerlei oranje, rood, paars. Uh, echt heel mooi. Het is uh, mooier dan de mooiste modeshow. <laughs> en het beweegt ook allemaal. Dus het is ook heel spannend, want je zit daar middenin. Het is ja. eigenlijk de leukste zwemervaring die je kunt hebben... om tussen al die dieren op dat, bij dat koraal te zitten. En welk spannendste dier heeft u ooit gezien? Nou, haaien zijn natuurlijk wel behoorlijk spannend. Nu is het gelukkig zo dat haaien bij het uh, die zijn vrij onschadelijk zijn. Maar ja, soms kunnen ze toch, als je te dichtbij komt... dan uh, gaan ze zo krom staan, net als een kat ook wel eens doet. Hè, dat kan je herkennen. En dan weet je dus dat je er dichtbij komt. Ja, ze hebben scherpe tanden. Daar kunnen ze echt alles mee uh, wegwezen. Ja. Uh, ook de gast, uh, en trouwens ook een fanatiek duiker... maar hij is ook hoogleraar internationaal recht, Geert-Jan Knoops. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u gaat straks vertellen ook of er iets juridisch aan deze problemen te doen is. Maar eerst even dat duiken. Uh, heeft u mm. wel eens daar bij Australië gedoken? Nee, het staat wel op mijn verlanglijstje. Ik heb tot dusver alleen gedoken in de Golf van Aqaba, Rode Zee, Middellandse Zee, Caribisch gebied en uiteraard onze eigen Noordzee. Ja, nou, maar die haalt het niet volgens mij bij dat Great Barrier Reef. En u moet eigenlijk niet te lang wachten volgens mij, want het gaat niet goed. Dus u nee. moet niet, niet nog vijf jaar wachten volgens mij. Nee, tenzij er inderdaad echt iets gaat gebeuren. Maar dit is redelijk alarmerend. Ik, ik bespeur zelf ook als sportduiker de afgelopen jaren duidelijk dat ook op andere koraalriffen de kwaliteit achteruit gaat. Zowel van eh, ook de populatie van grote vissoorten die normaal gesproken toevlucht tot koraalriffen zoeken. Dat ook een aanwijzing vormt dat eh, de koraalriffen inderdaad aan kwaliteit... Eh, uh, achter, dat ze in kwaliteit achteruit gaan. Uh, dus het is niet alleen Great Barrier Reef helaas. Nee, maar het is overal, ja. Het, het is meer te bespuren, ja. Voordat we daarover door gaan praten, gaan we eerst uh, voetballen. Want er is Europa League voetbal. Bas Stichler kijkt naar de wedstrijd tussen Twente en Helsingborg. Het zou aardig zijn geweest als Twente zich wat eerder zou hebben gerealiseerd... dat er gevoetbald zou gaan worden. Want dan had het niet nu, aan het begin van de tweede helft, met 2-0 achtergestaan. En nog terecht ook, want Twente is simpelweg niet bij de les. De tweede helft is begonnen. 2-0 staat er nog altijd. Twente is uh, zwak. Twente is niet alert. Heeft doelpunten weggegeven. Heeft ongelooflijk slecht verdedigd. Heeft tegelijkertijd zelf ook nog wel kansen gekregen op goals. Boyata verdediger kopte op de paal. Vlak voor rust stond Castanjos vrij voor de keeper. Maar dan schoot hij de bal tegenaan. Maar het is dus blijkbaar nog niet de avond voor Twente. En het is maar te hopen dat Steve McLaren in de rust daar wat aan heeft kunnen doen. Want Twente moet echt uh, zich van een andere kant laten zien in het tweede bedrijf. Want anders gaat het met nul punten naar huis. En dat kan tegen een tegenstander van het kaliber Helsingborg de bedoeling toch niet zijn. Vijftigste minuut loopt, Helsingborg staat dus voor tegen Twente met 2-0. Goed, straks meer erover. Terug hier naar de studio. Hier twee uh, duikliefhebbers met wie ik praat over de problemen van het koraal. Karel Drijver, uh, Wereld Natuurfonds, dus. Ja. Um, en internationaal rechthoogleraar uh, Geert-Jan Knoops. Uh, meneer Drijver, wanneer is die liefde, want volgens mij hoor ik dat wel in uw stem... voordat duiken begonnen? Nou, dat is begonnen in Indonesië. En iedereen kent natuurlijk uh, de plaatjes van het prachtige landschap. van dat groene gordel van Smaragd. En toen besefte ik, ja, dat gaat onder water natuurlijk gewoon door. Dat prachtige berglandschap enzovoort. En toen ik daar ging kijken, nou, mijn mond viel open. Dat kan natuurlijk niet als je duikt, want dan, uh, valt die, dan stroomt die vol. Maar bij wijze van spreken, het, het is echt ongelooflijk. Dus dat begon in Indonesië voor mij. En hoe lang geleden was dat? Ja, dat was twintig jaar geleden. Ja. En toen was u meteen verkocht? Ik was direct verkocht, en, uh, ik, uh, ja, maar ik merkte natuurlijk ook dat er allerlei problemen waren. Dus, ja. ja, een missie was geboren. Ja, de missie, want uh, eerst eens even de problemen inventariseren. Meneer Knoops, uh, u heeft dus niet weliswaar daar bij Australië gedoken, maar wel elders. En u zegt, ja, je kunt het zien aan uh, het koraal, dat het minder goed is. Hoe ziet u dat dan? Ja. Ja, als je op bepaalde gebieden terugkomt, uh, bijvoorbeeld een voorbeeld is het ook de Rode Zee. Ja. Uh, zeker aan de kant van Egypte, waar ontzettend veel gedoken wordt. Uh, zeker vanaf uh, zeg maar het vasteland, zie je gewoon met de jaren dat... Uh, door ook duiktoerisme, maar dat heeft op zich nog niets met vervuiling te maken... Uh, het koraal gewoon inderdaad vernield wordt, uh, wordt niet goed gepreserveerd. Je ziet gewoon dat uh, als je... Want wat doen mensen dat dan zelf? Doen ze iets, de, de duikers? Nou, ik, ik duik zelf vanaf mijn vijftiende jaar, dus al is een hele tijd. En ja. ik herinner me nog dat een van mijn eerste duiken daar... Uh, dat er echt een overvloed aan prachtige vissoorten. En als je nu teruggaat, dan moet je echt nog die plekken opzoeken. Er zijn nog maar een paar plekken. Veelal heb je daar een, een boot voor nodig om buitengaats te komen, om dat soort vissoorten te zien. Maar bijvoorbeeld uh, de hele kwestie van het ankeren van schepen, waarbij. Uh, koraal vernield wordt. Mm -hmm. Duikers die ook uh, materiaal meenemen. Uh, dus dat hele duiktoerisme heeft zeker ook wel een negatief effect gehad op de kwaliteit van koraalsoorten, maar ook de vervuiling vanuit de hotelwereld natuurlijk. Dus ja, je ziet als duiker gewoon dat, dat je het jaar erop veel minder interessante vissoorten ziet. Uh, dus het ja, visueel merk je gewoon ja. dat dat het achteruit gaat. En wat vind, vond u in al die jaren de mooiste vis die u bent tegengekomen? Uh, voor mij was het, het zoogdier de dolfijn waar ik mee heb mogen duiken. In de golf van Aqaba heb ik met een familie van acht dolfijnen uh, in februari van dit jaar mogen duiken. Uh, dat was een uh, dolfijnfamilie die daar uh, zeg maar in een reservaat uh, rondzwemt. die wel toegang heeft tot open zee. Mm -hmm. uh, waarbij ook uh, een aantal duikinstructeurs die deze dieren ook, zeg maar, uh, verzorgen. En die dieren worden ook gebruikt, of die zoogdieren, voor uh, kinderen met grote handicaps. En dat is ontzettend indrukwekkend om te zien hoe die dolfijnen met die kinderen omgaan. En wij mochten met die instructeurs in die groep van acht dolfijnen zeg maar, duiken. En dat was een onvergetelijke ervaring, moet ik u zeggen. Ja, want dat doet iets met je als je naast die dieren uh, duikt en zwemt. Ja, het uh, duiken is zijn algemeenheid. Dat zal meneer uh, denken kunnen bevestigen. Het geeft gewoon een enorm gevoel voor respect voor het, voor het leven. Je, je raakt onder de indruk van de schoonheid van de planeet... en tegelijkertijd de kwetsbaarheid van de mens. Uh, het, het, is, uh, het is zeer goed voor uh, denk ik, de bewustwording van wie we werkelijk zijn op deze planeet. En als u dus ziet dat het dan in, na al die jaren minder goed gaat, raakt u dat? Jazeker. Ja. Ik, uh, ik ben door de duiksport gepassioneerd geraakt... door de tv-series van Jacques Cousteau vanaf mm. mijn 15e jaar. En als er één iemand is die daar een hart voor had, was het uh, Jacques Cousteau wel... En uh, ja, als je dus inderdaad ziet wat er gedaan wordt, ook met walvisvangst, dolfijnvangst, uh, wat internationaal rechtelijk ook een doorn in het oog is, omdat er eigenlijk ook nauwelijks tegen wordt opgetreden en er geen goed sanctieapparaat bestaat om landen die zich daarmee bezighouden om mond van wetenschappelijk onderzoek aan te pakken, uh, terwijl het dus hier gaat om Zoogdieren met, zeg maar, uh, zeg maar, in de hele evolutietheorie. toch zeker op uh, gelijke schaal uh, staan aan de mensheid. Mm -hmm. uh, waarbij je kunt afvragen waarom wordt daar niet tegen opgedeeld. Dat, dat doet je dus enorm veel pijn. Ja, want we, daar gaan we het ook zo over hebben. wat er wellicht juridisch, u bent daar immers ook deskundig in, uh, internationaal rechtelijk gezien. wat er eventueel wel aan te doen zou zijn. Even terug hier naar uh, meneer Drijver van het Wereld Natuurfonds. Dat koraal, hè? want uh, daar hebben we het over. Dat, dat verkeert in nood, kunnen we zeggen? Absoluut. Uh, er werd ja. iets gezegd door meneer Knoops over de toeristenindustrie en het, de anker uh, he, de, die, die het koraal kapot maken. Uh, om te beginnen, het koraal is een diertje. Hè? Ja, dat klopt. Het, het koraal is eigenlijk een, een diertje wat lijkt op een, een heel klein kwalletje, micro-kwalletje, mm -hmm. uh, met een doorzichtige huid. Mm -hmm. En het ligt op zijn rug een het... Ja, in op de rug. En uh, zijn dan met miljarden aan elkaar verbonden. Dus dan vormt dat een geleiachtige achtige huid. En die zit over een koraalskelet heen, als het een steenkoraal is. En uh, die geleiachtige achtige huid, die heeft weer chlorophylkorrels in zich. Dus plantaardige wezentjes. Dus het is een combinatie van een kwalletje en een chlorophyll. En... Die zijn in symbiose, in samenwerking, vormen die dat koraal. En, dat en die het... hebben het enorme vermogen om dus, uh, voedsel uit het water te halen... het groeien, uh, productie te doen. En daar leven dus uh, een kwart van alle vissen in de wereld. Die zijn uh, direct of indirect daarvan afhankelijk. En die, dat diertje heeft die bepaalde kleur dus? Nou, het, het, uh, die uh, chlorofylkorrels hebben die kleur. En die zitten in dat kwalachtige, in principe doorzichtige diertje. En wat is de mooiste kleur die u gezien heeft? Want er zijn meerdere kleuren ja, koraal, zijn de, koraal, toch? Ja, Er zijn prachtige kleuren roze en, en, en paars. En alle schakeringen. Het is, het is gewoon de veelheid van kleuren die het zo indrukwekkend maakt. Maar goed, de oorzaak. Want het gaat dus niet goed. Het is in 27 nou. jaar gehalveerd. Uh, en dat wil zeggen, hoe groot is dat koraalrif dan daar bijvoorbeeld bij Australië nog? Nou, het koraalrif bij Australië. dat hele gebied is zo groot als Engeland ongeveer. Dus tien keer Nederland. Mm -hmm. Erg lang gerekt. Uh, en daar zitten 2800 Koraalstukken weer in. En uh, daar, met de helft daarvan gaat het niet zo goed. En dat komt, want he, dat zei ja. meneer Knoops net, dat heeft te maken ook met de toeristische industrie. Maar er zijn nog veel meer oorzaken, toch? Ja, er zijn eigenlijk nog belangrijker oorzaken. Uh, het, het allerbelangrijkste is dat we te maken hebben met een opwarming van het zeewater, van de aarde. En uh, dat uh, levert uh, stress op voor het koraal, waardoor het uiteindelijk gaat verbleken. Uh, maar Voor dat biertje levert dat stress op? Ja, dat is. Uh, nou, om dat heel kort uit te leggen: om dat een beetje beeldend te doen, dan moet je je voorstellen: ik heb net uitgelegd van dat kwalletje met, met dat chlorophyll. Mm -hmm. Dat chlorophyll dat, uh, gaat sneller produceren als de temperatuur stijgt. En uh, het doorzichtige koraal. Tissuehuid kan dat niet meer in zich houden. Dus gaat het dan afstoten. Dus daardoor verliest het ook zijn kleur. Kan ook het kwalletje niet meer overleven. Gaat hij dood? Houd je, had je een kaal skelet over? En dat noemt men dus de verbleking van het koraal. Dus dan kun je zien hele grote gebieden die allemaal wit zijn geworden. Ja, die dood zijn, dus eigenlijk. Dood en dus ook niet meer de voedselbron kunnen vormen. en de kraamkamer voor al die andere zeedieren. Nu kan, ik... zich dat, ja. kan zich dat herstellen want het is niet helemaal hopeloos... Uh, als je weer koraalpoeliepjes krijgt... die van een gebied wat nog wel goed is gebleven... met de zeestroming weer op dat skelet zich kunnen vestigen. enzovoort. Maar dat kan niet als zo'n skelet uh, uh, zeg maar bedekt wordt... door allerlei slijmerige wieren en, en algen. En die ontstaan door vervuiling. Dus wat meneer Knoop zegt, dat vervuiling belangrijk is. Dat, dat klopt. En dat zien we bij Great Barrier Reef. Dat was dus in het nieuws ook deze week. Dat door de vervuiling vanuit het land... In daar is het in Australië dan vooral van landbouwgebieden. Niet zozeer van de resorts. Uh, die zorgt ervoor dat uh, die algegroei... Uh, eigenlijk dat het koraal helemaal gaat bedekken. En dan kan, kunnen die polypjes ook niet meer dat schone skelet vinden... om weer nieuw koraalhuid aan te maken. Dus wij zijn als dus Wereld Natuurfonds erg bezig... om te zorgen dat uh, vervuiling wordt teruggedrongen. Maar ook om te zorgen dat uh, de vissen die normaal op het koraal leven... dat die ook allemaal in zijn complete... Uh, aantallen en uh, verscheidenheid aanwezig blijven. Want je hebt vissen die grazen uh, het koraal schoon. Dus het is echt een heel interessant ecosysteem... waar alles elkaar in stand houdt... en elk diertje of beestje uh, heeft een functie in het koraal. Maar goed, aan die opwarming van dat water kun je waarschijnlijk weinig doen. Uh, nou, daar, daar kun je, kunnen wij met z'n allen wel heel veel aan doen... doordat we zorgen dat er geen uitstoot van CO2 is. Hè. Dus we kunnen onze energie energievoorziening... Ja, dat is echt mondiaal regeren, is dat, ja, iets dat dan. Mondiaal dan zouden, dat vobleem. is niet zozeer dat je iets in Australië waar, kunt veranderen. Hè, waar we natuurlijk als wereld natuurlijk ook heel vaak campagnes ja. op hebben. En, en dat is dus een basisding... wat we voor de lange termijn goed moeten zien te krijgen. Maar op de korte termijn, om het koraal de kans te geven... Te laten, hè, die stress te overleven moet er gewoon zorgen dat de overbevissing gestopt wordt op het koraal. Dat de vervuiling daar stopt. Dat inderdaad, zoals meneer Kloop zegt, uh, het duiktoerisme zorgvuldig kan. En dat kan ook gewoon, want er zijn ook plekken en ook projecten die wij hebben opgezet... waar gewoon zorgvuldig wordt geduikt, waar niet op het koraal wordt geankerd... Uh, maar waar gewoon een, een mooringboei in het water is... waar je uh, met ja. een touwtje je boot aan kan vastmaken. En uh, het is gewoon een kwestie van, van zorg en intelligentie en dat toepassen... En als je dat doet, dan kun je ook zien dat je daar heel veel geld aan kunt verdienen. Want Great Bear Reef, daar wordt miljarden verdiend. En daar worden 50.000 tot 60.000 banen per jaar... zijn direct gerelateerd Gebonden daaraan, ja. aan dat, aan dat toerisme. Even terug weer gewoon naar de Nederlandse voetballers. Die zijn weliswaar niet in Nederland aan het voetballen. Maar die zijn wel bezig. FC Twente speelt namelijk tegen Helsingborg. Ze stonden er net achter met 0-2. Hoe staat het er nu voor? Ja, die stand is niet veranderd. Nog altijd staat Twente met 2-0 achter. De tweede helft is een kwartier bezig. Maar het verschil is wel dat Twente nu de tegenstander met de rug tegen de muur heeft gezet. En dat Twente de lakens uitdeelt. Dat heeft een schot op de bovenkant van de lat opgeleverd van Robert Schilder. Nu een hoekschop van Tadic. Die wordt dan door de Zweden eigenlijk vrij makkelijk weggekopt. Er staan wissels klaar. Cabral, die overkwam van Feyenoord en Bengtson zijn klaar om in te vallen. Die moeten dan Twente de... Impuls geven waar Steve McLaren dan op hoopt. Want de eerste helft van Twente kant was ongelooflijk zwak. De tweede helft, zoals gezegd, ziet er wat beter uit. Er is in ieder geval langzaam maar zeker wat controle. Er komen wat kansjes. Maar nog wel staan de Zweden met 2-0 voor. En dat is een verrassing dus. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. Ja, deze week bleek dat het Great Barrier Reef bij Australië... de afgelopen 27 jaar gehalveerd is. Nou, ik praat erover met Karel Drijver van het Wereld Natuurfonds... en met hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops. Ook een fanatiek duiker zelf. Um, als we nu uw eens eventjes uh, mogen hebben. Uh, Australië, dat ligt daar vlakbij. We horen net het een en ander over de landbouw, meneer Knoops. We horen iets over de toeristische industrie. Is Australië hier verantwoordelijk voor te houden? Ja, dat is inderdaad een heel goed punt. In hoeverre eh, kun je zeg maar, het falen van industrieën of van bepaalde bedrijven die belang hebben bij toerisme, hotelwereld, toerekenen aan de staat? Eh, tot op zekere hoogte kun je wel zeggen de handhaving van de flora en fauna in in ieder geval de territoriale wateren valt onder de... Uh, ...jurisdictie van een staat, dus de, de staat zou daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat roept tegelijkertijd een internationaal rechtelijk probleem op... ...omdat landen binnen het internationaal recht strafrechtelijk niet aanspreekbaar zijn op hun handelen. Mogelijk civielrechtelijk, maar het internationaal uh, gerechtshof in Den Haag... ...het tribunaal waar landen elkaar kunnen bevechten... Uh, biedt weer geen mogelijkheid om dit soort eh, vormen van vervuiling eh, zeg maar aan die rechters voor te leggen. Daarnaast is het zo dat de natuurlijk de strafrechtelijke handhaving van eh, het voorkomen van vervuiling van bijvoorbeeld de koraalriffen, staat natuurlijk niet hoog op de agenda van de nationale overheden. Economische en politieke belangen zijn vaak te groot bij het handhaven van deze industrie. We mm -hmm. drijven zelf terecht, er is een norme. Inkomstenstroom en een inkomstenbelang. om juist de industrie daar ongemoeid te laten. Dus het staat laag op de, zeg maar, uh, handhavingsprioriteit van een land. Maar goed, als, dat, het, als het verdwijnt. dan verdwijnen al die banen die te maken hebben met de to toeristische industrie, toch? Ja, maar dat, dat wordt dus. Uh, dat is een, zeker een langer termijn. maar dat wordt op de korte termijn toch niet zo ervaren. En het probleem is eigenlijk dat. Uh, dat zie je dus ook bij de grote Pacific Finance Belt, die nu ronddrijft. Die is ter grootte van de staat Texas. Er is vorig jaar een conferentie geweest in het Caribisch gebied. Wie gaat dat opruimen? Ja. De landen kijken naar elkaar, want ze zeggen allemaal... ja, wij zijn daar niet voor verantwoordelijk. Het drijft op volle zee. Het is een grote bedreiging van eh, de flora en fauna ook op andere koraalriffen. En er komt dus geen consensus op zo'n internationale conferentie... wie voor die gigantische opruimkosten verantwoordelijk is. Dan zie je dus dat het internationaal recht op dat punt... Eh, niet in staat is om tot handhaving nee. over te gaan. Nou is het zo, u bent hoogleraar internationaal recht. Zit, kunt u dan het enige wat u kunt doen is achteroverleunen? en denken, wat vreselijk, maar er is niks aan te doen. Of is het zo dat, dat u nog iets kunt betekenen voor het RIF? Nou ja, uh, ik zelf misschien niet. Uh, dat is misschien een overschatting van mijn rol. Maar <laughs> ik, ik zou wel een aantal suggesties kunnen doen. Kijk, de principiële vraag is, moet je uiteindelijk breken met het principe... binnen het internationaal recht dat landen niet strafrechtelijk aanspreekbaar zijn op hun handelen... Als je ervan uitgaat dat een land verantwoordelijk is voor de vervuiling van koraalriffen binnen de territoriale water, en dat is volgens het internationaal, internationaal recht toerekenbaar aan een staat die mm -hmm. weet van deze situatie, maar niets doet, uh, dan zou je, uh, met doorbreking van dat principe in ieder geval... een sanctiesysteem kunnen opzetten. Maar dat moet wel ook door de Verenigde Naties worden geleid. Ja, ja. En dat moet een adequaat systeem zijn. Dus met... dat zou zo zijn, als ik u even mag interromperen... dat bijvoorbeeld in dit geval blijkt... Hè, dat uh, zegt um, meneer Drijver... dat bijvoorbeeld de landbouw een grote vervuiler is in dit geval. Komt gewoon van het land in Australië. Is natuurlijk een gigantisch land. Uh, als dat um, te bewijzen valt dat dat effect heeft op het RIF... dan ben je al een stuk verder... Dat is al bewezen. Is al bewezen. Ja. Maar waarom is dat dan niet daadwerkelijk aan te pakken? Want dan is er toch gewoon een oorzaak? Het wordt ook, het wordt ook wel aangepakt. Maar meneer Knoops, hm. <laughs> bent u er nog? Ja, nee, was de vraag aan mij of meneer Drijver? Ja, dat was onduidelijk, geloof ik. Hè? Nee, nee, ik vroeg het aan nee. u. Nee, um, het, dat is nu het punt, dat een, een land dat verantwoordelijk is, gaat zichzelf natuurlijk niet, uh, vervolgen. Om het zo te, Australië, zal zichzelf niet, uh, in dit geval, een juridisch-technisch zou dat niet kunnen, maar gaat zelf niet in ja, ja, vervolging okay. antrimeren. Ja, zij moeten dat Van zelf haar doen. eigen ja, overheid. Dus er moet een internationaal orgaan zijn, uh, waar dit soort landen, uh, zo nodig ter verantwoording kunnen worden geroepen. Als, uh, uiteindelijk het internationaal recht niet wordt nageleefd, als de, internationale afspraken niet worden nageleefd. Nee. En dat is meteen ook een ander probleem. Er is dus geen internationaal zeerecht tribunaal waar dit type vervuiling kan worden berecht. Nee, maar meneer Drijf, maar kan, ja, nou, ja, Kijk, je kan ook natuurlijk niet alles met, uh, met vervolging oplossen. Uh, het gaat er vooral om dat we deze dingen zoveel mogelijk voorkomen. En daar, dat kan als mensen beseffen wat ze eigenlijk verliezen. En, en, en daar ontbreekt het dus uh, vaak aan dat men in de toeristenindustrie trouwens in Australië wel beseft de waarde van het RIF. Mm -hmm. Maar uh, in de landbouwsector hebben ze daar dan weer iets minder oog voor. En uh, willen ze zoveel mogelijk, uh, hè, zo makkelijk mogelijk produceren met zo laag mogelijke kosten. En dat leidt ertoe dat ze eigenlijk wat uh, speelziek zijn met uh, pesticiden en het niet goed zuiveren. Uh, en wij hebben ontdekt uh, uit studies dat het best mogelijk is om uh, slimmer om te gaan met die, uh, met die meststoffen. En uh, dat, dat het vrij eenvoudig is om installaties aan te brengen om dat schoon te maken. Maar zijn ze daarvoor te voort? Nou, sterker nog, uh, ze worden daartoe uh, gedwongen, maar dat wordt, gaat allemaal niet snel genoeg. Dus uh, wij hebben als Wereld Natuur nu gevraagd om uh, een, een half miljard om dat hele gebied, het gaat om echt een heel groot gebied, aantal malen groter dan Nederland, waar die landbouwgebieden liggen, dat dat allemaal uh, op schone manier gaat produceren. En uh, dat leidt dan ook dat ze uiteindelijk besparen op hun meststoffen. En door wie worden ze daar dan toe gedwongen? Door de overheid zelf. Die doet dat dus die, dan dus wel? Nou, nou, daar is heeft, heeft, Australië die, dan die, wel toe bereid? Die toebereid. heeft ongeveer de helft van dat bedrag ter beschikking gesteld. Uh, maar het zal een jaar of zeven nemen om dat hele programma uit te rollen. En uiteindelijk is dat hele bedrag nodig. Dus uh, het is wel zo dat, uh, dat uh, ja, men komt. Pas tot één keer nadat ja. hè, het kalf verdronken is en het nou, bewijs geleverd ja. is. Want ze verliezen nogal wat door deze, ja. en, hè, dit enorme gebied van de Great Barrier Reef... wat nu uh, eigenlijk ja, niet meer mooi is. Het kan zich misschien wel herstellen, maar dan moet eerst die vervuiling stoppen. En er is niet iets anders te doen aan bijvoorbeeld extra vissen... of er is niet een soort huis- en keukenoplossing om daar het een en ander nog te doen... Nou, het gaat dus niet om het hele Great Barrier Reef. Dus uh, zeg maar, alle verschillende soorten zijn daar nog aanwezig. En uh, je, kunt, uh, je moet echt eerst die vervuiling stoppen... want anders is het dweilen met de kraan open... Ja, je kunt natuurlijk wel extra vissen proberen terug te brengen en uit te zetten. Maar dat, dat is allemaal een beetje labwerk. Ja, het We moet gewoon in de kern veranderen. Je moet echt zorgen de basisomstandigheden ja. voor het koraal goed blijven. En, en dan kun je, kun je het weer mooi maken. We hebben u gevraagd om een ding mee te nemen. Wat voor u symbool staat voor deze hele problematiek. Kunt u vertellen wat u heeft meegenomen? Wat voor u op tafel ligt? Ja, het, het is eigenlijk een simpel... Het is, het is een, een balletje. Een bal uh, van schuimrubber. Uh, het heeft de vorm van de aarde. Uh, er zitten ook planeten opgetekend, die zijn groen. En je ziet in één oogopslag dat uh, voor drie kwart is het blauw. Dat zijn dus de oceanen. En dit symboliseert voor mij dat we het hier dus echt hebben... over een probleem wat iedereen aangaat. Want ja, wij leven natuurlijk op het land. Maar wij hebben soms niet door hoe enorm belangrijk die oceanen voor ons zijn. Wat betreft de zuurstofproductie, de hele waterhuishouding. Uh, maar ook uh, hoe... Uh, die oceaan ons voorziet van, uh, van proteïne. Uh, wij zullen niet zonder een gezonde oceaan uh, zeg maar de volgende generaties inkomen. Dus uh, op een bepaalde manier uh, ja, zijn we ook bezig uh, diefstal te plegen... ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen... als wij dit uh, probleem niet oplossen. En, uh, want hij het balletje, het ja. balletje is dus van Schuimrubber. Ja. Uh, een soort stressballetje eigenlijk. Het, het vertegenwoordigt eigenlijk. een enorme uitdaging eigenlijk als je dit zo ziet. Het, je ziet ook de kwetsbaarheid hè, als je in je handen hebt. Maar uh, het is een antistressballetje. Dus je kunt er ook uh, lekker in knijpen. En dan krijg je wat tegendruk. <laughs> dus je moet ook beseffen dat je... Uh, ja, we moeten natuurlijk elke dag leven. En we kunnen niet uh, elke dag als gestreste kippen gaan rondlopen. Want we hebben wel uh, overzicht en uh, ons hoofd erbij nodig. En... Uh, en rust bewaren. Af en toe ben je natuurlijk boos. Maar je moet samenwerken met iedereen om dit probleem op te lossen. Want... Dus dit balletje vertegenwoordigt dan wel een soort attitude die je moet hebben om zo scherp mogelijk uh, hè, dingen op te lossen. Wat wij natuurlijk als wereld natuurlijk proberen met partners. En uh, ja, dat betekent dat je, dat je af en toe zo'n balletje moet nemen om uh, te zeggen: van nou, misschien ben ik heel kwaad over dit probleem. Maar uh, we gaan toch. Uh, zo goed mogelijk we gaan we weer oplossen samen, we gaan door. Ja. Want als we de balans dan opmaken, uh, bent u dan, en als u dan echt reëel bent... denkt u dan, ja, het is allemaal nog echt te redden? of hè, Want dat, dat waren ook deskundigen deze week die zeiden... ja, als het, als het zo doorgaat, is het over tien jaar geloof ik nog meer... en nog meer voor de helft van nu uh, verminderd. Denkt u, ja, het is echt nog te, de, er is nog, uh, het is nog te redden, om het maar zelf het over te zeggen... Nou, het is nog te redden. Kijk, wij, wij gaan sowieso de aarde doorgeven aan de volgende generaties. Maar er wij zijn het verplicht dan, om dat op zo'n goed mogelijke manier te doen. En uh, wij zullen niet al het koraal uh, kunnen redden. Maar het koraal bestaat al 2 miljard jaar op de wereld. En uh, het, heeft zich, het zal van, van karakter veranderen. Er zullen misschien andere soorten komen. Er zal misschien een gedeelte nog verder verdwijnen. Maar wij zijn wel bezig ook om heel slim te kiezen welke gebieden wij nu investeren. Want er zijn ook gebieden die van deze problemen nog helemaal geen last hebben. En die op plekken liggen waar je een natuurlijke koeling hebt. Omdat het in ja, verband ja. staat met een oceaanwater. Dus er zijn allerlei omstandigheden waar je kunt zorgen dat er in ieder geval kraamkamers blijven. Van waaruit het zich weer zou kunnen herstellen. Ja. Als wij ook de grote problemen zoals de CO2 uitstoot... Uh, ja. inmiddels hebben aangepakt. Dus het ja. is een combinatie van dingen. Maar we moeten absoluut ermee doorgaan. En mensen als meneer Knoop, die kunnen wij zeer goed gebruiken. Meneer Knoops, want, hoort u het? Want, uh, <hums> ja, zeker. Dat is iemand met een geweldige expertise... van het internationale recht. Ja. En uh, het doet mij ook uh, zeer goed... dat uh, hij zo betrokken is bij jullie. Ja. Ja. Meneer Knoops, tot slot. Uh, wanneer gaat u naar Australië afreizen? Als ik het zo hoor, dan moet ik heel snel gaan... om nog een prachtige glimp op te vangen... Maar uh, hopelijk zal het zo'n vaart niet lopen. En ik ben het geheel met de heer Drijver eens. Het begint bij educatie van de mensheid. En misschien moeten we weer de film van Jacques Cousteau... gewoon laten zien op de lagere school. Maar daar begint, de, daar begint de nieuwe generatie natuurlijk. En die ziet hoe mooi de aarde is. Nou, dat zijn mooie mooi laatste woorden. Die de zee is. Ja. U wilt nog iets zeggen? Nou, mensen moeten vooral wel naar Great Barrier Reef gaan. Niet denken dat het nu allemaal uh, kapot is... Want wij hebben er een aantal jaren voor geleden voor gezorgd... dat een derde van het Great Barrier Reef... een echt strikte bescherming heeft gekregen. Ja, ja. En uh, we, we hebben ook uh, uit rapporten weten... dat die gebieden uh, nog het mooiste zijn. En het gebied is zo groot als Engeland. Dus er zijn nog geweldig grote gebieden die uh, echt heel mooi zijn. Men heeft het gehoord. En, ja. Dank u wel. Ja. Ik, ik sprak met Karel Drijver van het Wereld en Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal recht. Dit was hem, de uitzending van deze donderdag op onze site tweedingen.nl. Meer informatie en uh, kunt u reacties achterlaten en uitzendingen terugluisteren. Willemijn Veenhoofd, BNN2D, heb jij wel eens gedoken? Ja, en toen heb ik een heel groot gat in mijn trommelvlies gedoken. Oh, en sinds, uh, in Great Barrier Reef ook, en oh, ja? sindsdien doe ik het niet meer. als ja. oh, dus ja. je kan meepraten. En half luisteren, want ik ben half doof daardoor. <laughs> Wat nee. heb jij verder? Nou, ik hou het kort, want we gaan snel naar het nieuws. Maar we hebben republikeinen, Pyromanen en hoeren. Dus ik zou zeker blijven <laughs> luisteren. Eerst het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. Met een stille tocht is in Amsterdam-Zuidoost de Belmerramp herdacht. Bij de ramp kwamen 20 jaar geleden 43 mensen om het leven. Bij het Belmer Monument werd een krans gelegd.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 Met Prinsjesdag werd nog uitgegaan van een gemiddeld koopkrachtverlies van driekwart procent. Als de plannen van VVD en PvdA doorgaan, wordt dat dus 1 procent. En een jongen van 11 heeft in het noorden van Rusland de resten gevonden van een 30.000 jaar oude mammoet. Ze zijn niet alleen botten bewaard gebleven, maar ook stukken huid, vlees, vet en organen. De mammoet zal na uitgebreid onderzoek worden tentoongesteld in een Russisch museum. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is bijna drie over half negen. Goedenavond. Wij Nederlanders moeten over het algemeen maar weinig hebben van de Amerikaanse republikeinen. Nou, twee hardcore mid Romney supporters komen straks uitleggen waarom wij het helemaal bij het foute eind hebben. En tientallen social media experts die zijn vandaag bij elkaar om meer dan een half miljoen tweets en Facebook berichten over haren te analyseren. En dat allemaal om Job hen te helpen. Meekijken op de webcam kan radio, ga je naar radio1.nl en dan klik je erop en dan zwaai ik even naar je. Robert Meeder terug. Welke camera? Uh, rechts die Naar, daar. Hei, ja. hei. Hei. Hei. Goed, FC Twente is in de slotfase van een wedstrijd in de Europa League. Ja, bij de slotfase, denk ik. Tegen het Zweedse Helsingborst, Stigler. Het gaat niet goed, Een statement of the evening. Uh, ja, maar het gaat inmiddels ook niet meer zo slecht als het ging. Want het was 2-0, het is oh. 2-1. Het gaat, gaat goed, eigenlijk. De naam van Benson. <laughs> Nou ja, Twente heeft een echt onwaarschijnlijk langlendige eerste helft achter de rug. Waarbij het heeft uitgestraald dat het allemaal op halve kracht ook wel goed zou komen. Dat is dus niet zo. Dat heeft Twente aan de lijve ondervonden. Is in de tweede helft wel beter geworden. Heeft de regie in de wedstrijd overgenomen. Dat leverde een schot op de bovenkant van de lat op van Schilder. Kort na rust. Dat leverde daarna twee, drie, vier halve kansjes op. Met van die, nou ja, je kent dat wel schoten. En kopballen die allemaal net een half meter naast gaan. Hoekschopje hier. Balletje van afstand daar. Tot een paar minuten geleden een voorzet van Tadic vanaf de linkerkant. de bal kwam op het hoofd van Bengtson. een van de invallers aan Twentse kant. En die stond ook totaal vrij trouwens op een meter of tien van het doel en knikte de bal goed in de hoek. En nou moet ik het nog wel zien, want Helsingborg is volgens mij op. Die kunnen niet meer en die moeten toch echt nog een kwartier. Het zou mij niet verbazen als Twente de zaken nog naar zijn hand zet ook. Uh, maar Twente heeft het zichzelf ongelooflijk moeilijk gemaakt. Want ze hadden, nu we toch in de spreekwoorden zitten... de schaapjes reeds op het droge kunnen hebben. <laughs> Goed, dan PSV. Uh, dat is de tweede Nederlandse club in de Europa League. En uh, de ploeg van Dick Advocaat moet het vanavond om... Uh, volgens mij 5 over 9 in Eindhoven opnemen... tegen de Italiaanse Napoli. Ronald van der Geer is in Eindhoven. Uh, het is vijf over negen, hè, Ronald? Het is 5 uh, over 9, dat we beginnen. Ja, overigens de, de lijn met weg die hard aan onze lijn. Dus uh, vandaar dat het even zo klinkt. Ja, kijk aan. Uh, wat denk je? Even kort, uh, het is tegen uh, Napoli. Uh, kan PSV iets tegen, tegen, tegen die ploeg? Dat is misschien afhankelijk van de kracht van dit Napoli. Want uh, je weet, deze ploeg um, staat in de inderdaad kop samen met Juventus. En speelt met een, met een B-ploeg. Alleen uh, Cannavaro speelde afgelopen zondag. De rest van uh, de mannen heeft rust gehad. Dus tweede elftal van Napoli. Maar dat is uh, zeker geen slechte elftal tegen PSV. Dat in elk geval aan vertrouwen getankt heeft tegen VVV. Met Bouma als linksachter met uh, verder in uh, de ploeg de gewone mensen, de normale voetballers die altijd spelen, Meppens, Lens en Narsing voor hem en Lokadia op de bank. Dus we zitten eigenlijk uh, ja, geen tekort bij PSV, dat moet goed zijn. Ja, het enige uh, waar het vanaf afhangt vanavond is de kracht van de tweede elftal van Napoli, dat overigens deze league niet zo heel serieus neemt. Alles gaat uh, wat dat betreft op de competitie. Goed, over een half uurtje dan, via een goede verbinding met Ronald zou te horen, meer over PSV tegen Napoli. En dan Michael Schumacher, de familie 1-coureur, hij houdt het voor gezien. Na dit seizoen, 43 jaar, is de Duitser inmiddels uh, hij heeft dat bevestigd op het circuit van Suzuka. Niet dat hij 43 is, maar dat hij stopt. Suzuka is in Japan. Uh, daar wordt zondag de Grand Prix verreden. Schumacher twijfelde de laatste tijd of hij nog wel genoeg motivatie heeft. During the past uh, month I was not sure if I still had the motivation and energy which is necessary to go on. Although I'm still able and capable to compete with the best drivers that uh, are around. But at some point, it's good to say goodbye. Schumacher nam in 2006 al eens afscheid... maar kwam vier jaar later zonder succes toch weer terug. Hij werd uh, in zijn eerste periode zeven keer wereldkampioen... en won 91 keer de Grand Prix. En de schaatsploeg van Jacori heeft een nieuwe hoofdsponsor. Het is Brand Loyalty uit uh, Den Bosch. Dat is een bedrijf dat zich bezighoudt met spaaracties bij supermarkten. Deze sponsor is alleen voor de mannen, want voor de dames komt er een andere. Jacori. We hadden een aantal strategieën hoe je uiteindelijk zo'n team uh, uh, neer kon zetten. En uh, ja, je, je kan wel begrijpen dat, dat dames toch een ander gedeelte van de markt aantrekt dan de mannen. En dus we uh, deden kans zich voor en hebben daarvoor gekozen. We blijven gewoon zo functioneren als nu. En uh, we hebben gewoon twee aparte sponsoren voor de vrouwen en één voor de heren. De nieuwe sponsor voor de dames wordt op 25 oktober bekendgemaakt. En Bert Bouwer is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handbalmannen. Hij volgt de gestopte Harry Weerman op. Bouwer is vooral bekend als bondscoach van de vrouwen. Hij is nu in dienst van de KNVB. Hij stond bij de, bij de vrouwen, bij de handbalvrouwen, al uh, elf jaar daar aan het roeren. Vanavond hebben we Madeleine. En dan gaan we horen of hij ook bij de KNVB blijft of niet. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. En veel voetbal bij ons. Ja. Ja. Oké. Okay. Thank you. Oké. Okay. Je mag weg. Dank je. Roord <laughs> De eerste single was dit van die kleine Rol van Velsen natuurlijk. En hij krijgt een nog kleinere want zijn vriendin. Die is voor de tweede keer zwanger. Fijn. Rol van Velsen, baby get higher. Baby get higher. Bas Ticheler, Ja, misschien met... zou je kunnen... Oh, ja, het wordt ja spoort, ik wou al joh. beginnen. Ik denk, je ah. zegt niks meer, maar ga je gang. Nee, ik wou zeggen, zijn ze in vijf minuten beter gaan spelen, Twente. Nou nee, dat niet zozeer, maar de druk is er nog wel steeds. Want Twente komt uh, steeds dichter in de buurt van dat doel van Helsingborg. Het is nog altijd 2-1 voor de ploeg uit Zweden. Uh, de aansluitingstreffer van Bengtson. En daarna is er nog een flinke kans geweest voor Schilder. Na een goed schot trouwens van Cabral die ingevallen is. En uh, die kon de keeper nog redden. Die bal ploft eigenlijk voor de voeten van Schilder. En iedereen telde een bal, maar hij schoot de bal in zijn zijnet. Dat was echt een hele grote kans. Er is uh, nog een wissel bij Twente gekomen. Lanzaat, middenvelder in het elftal gekomen voor braafheid te verdedigen. Dus dat betekent dat met Twente nu echt nog maar één kant op kan. We zitten in de 85ste minuut en Twente krijgt na een overtredingje op Landzaad. Vandaar dat ik het maar even bij vertel. Een vrije schop. En Tadic en Tchadli uh, staan achter de bal. En die bal ligt laten we zeggen een meter of vijf buiten het strafschopgebied. En de vraag is, wie van de twee zal het gaan doen? Ik denk dat Tadić logisch is, omdat die bal een beetje aan de rechterkant ligt. Dus met je linkerbeen moet je daar iets gevaarlijks mee kunnen doen. Het wordt inderdaad Tadis, schiet de bal in de muur. Kan er nog een van Twente bij komen. Boyata kopt hem dan naar de zijkant. Daar staat Schilder. Die hem dan teruglegt, dan moet Lanzaat een voorzet geven. Die durft dat niet, combineert kort met Schilder. Brengt de bal dan alsnog het strafzochtgebied in. Daar wordt hij door de Zweedse ploeg weggekopt. Opnieuw door Twente ingebracht, maar dan wordt er een overtreding gemaakt door Lanzaat en is de aanval van Twente voorbij. De Zweden gaan tijdrekken, dat is logisch, want die staan voor... nog altijd in de slotfase met 2-1. Het klinkt uitermate ongezellig daar, Bas. Goed, welk effect hadden Twitter en Facebook op Project X? Haren, dat onderzoekt een groep social media experts in Utrecht vandaag. Studenten, onderzoekers en datajournalisten... die bekijken meer dan een half miljoen tweets en Facebook berichten. En met hun conclusies willen ze de evaluatiecommissie van Job Cohen helpen. Thomas Boeschoten, jij bent de organisator van dit Twitter-onderzoek. Um, dat kan Job Cohen allemaal niet zelf, wat jullie doen? Nee, zeker niet. Nee. nee niet. Uh, Job Duidelijk. Cohen is een, is een hele, een hele uh, goede onderzoek, een hele uh, goede leider voor dit soort dingen. Mm -hmm. Een fantastische vent. Alleen, uh, je hebt hele specifieke uh, tools, hele specifieke skills nodig om uh, sociale media uh, te onderzoeken. En ja. uh, dat hebben wij toevallig. Uh, uh, wel. Ja, dus, uh, dat zijn jullie ja. aan het doen, dat hebben jullie gedaan vandaag. Wat is het doel, ja. doel van het onderzoek? Uh, nou ja, het, het doel was, uh, is eigenlijk uh, in eerste instantie, we waren met een paar studenten, we dachten, goh, laten we een hackathon uh, doen en dan ga je met z'n vijven uh, ergens op het zolderkamertje zitten en dan gewoon kijken wat er uit de data komt, vooral ja. de lol. Maar het werd al vrij snel uh, vrij groot. En op een gegeven moment zaten er dertig mensen, academici, uh, mensen uit het bedrijfsleven, et cetera. En uh, in eerste instantie dachten we, nou, we gaan een grappige alternatief bieden voor het onderzoek van Cohen. En inmiddels is het een serieus uh, aanvulling op het onderzoek van Cohen misschien ja, wel. En het is, het is de bedoeling om te ontdekken uh, welke tweets belangrijk waren die nacht, welke leidend waren en hoe vervolgens die, die man, mensen massa zich ja. verplaatst heeft. Hè? Ja, onder andere. Onder andere je, kunt, je kunt ontzettend veel uit die data halen. Uh, je kan zien hoe, uh, hoe mensen zich verplaatsen, maar uh, je kunt ook opinieleiders uh, ontdekken. Ja. Maar ja, je kunt ook af en toe inzoomen. Um, ja, je, kunt, je kunt echt van alles eruit halen eigenlijk. Wat hebben jullie gevonden? Wat zijn de belangrijkste dingen? Um, nou ja, um, in, ja, in algemene zin uh, wat opviel bij Twitter bijvoorbeeld is dat uh, maar zo'n 32% van alle berichten door mensen zelf geschreven werd. Dus uh, dat houdt eigenlijk in dat de rest uh, of een... Uh, retweet was, dat was ongeveer 60%. Dus dat zijn eigenlijk mensen alleen maar kopieermachine aan het spelen van uh, dingen die a andere mensen zeggen. Ja. Dus niet echt heel origineel. En 10% was dat ze interactie hadden met andere mensen. En dat, ja. was, dat was best wel weinig eigenlijk. Uh, dus heel veel retweets, heel veel uh, gedrag. Maar oké, okay, dan denk ik leuk, dat hebben jullie onderzocht. Dat is knap. Uh, ja. 60% zijn retweet. Hebben we uh -huh. daar ook maar even om die vraag te stellen, hebben we daar iets aan? <laughs> Nou ja, je moet je voorstellen, we hebben, nog, uh, nog, ja, we hebben misschien 12 uur de tijd gehad om uh, in die data te duiken. En uh, we, zijn er wel goed, we hebben wel heel veel goede mensen erbij. Maar ja. Uh, ja, om na zo'n dag al echt heel veel echte conclusies te trekken is lastig. Okay, dus hou die, die gedachten vast, want je nou, nu, okay. nu werd het interessant, maar we gaan toch even eerst naar Bas Tegeler. Oké. Okay. Bas. Ja, want het is 2-2 geworden bij Helsingborg. Twente door het doelpunt van Douglas in de 88 e minuut. De druk op het doel van Helsingborg was enorm. Een hoekschop was het gevolgd. Dat was de elfde al voor Twente. En uh, ja, daar kreeg Douglas het hoofd tegen. En zo staat het dan toch gelijk. En uh, is er zelfs voor Twente al een ongelofelijke kans geweest om op 2-3 te komen. Ook een minuut later Cabral, die hem eigenlijk op het presenteerblaadje krijgt van Tadic. Maar de bal naast schiet een halve meter. Helsingborg is helemaal kapot. Dat zei ik zo even al. Die ja, vallen eigenlijk bijna om. Dus die willen maar één ding. Dat is dat het afgelopen is. Want zolang het nog loopt weet je één ding. Dan heeft Twente nog de kans om nog te winnen ook. In de tweede helft gaat het dus echt nog maar één kant op. Dan is Twente de ploeg die boven ligt. Dat heeft een gelijkmaker opgeleverd van Douglas. Wordt het voor Twente nog mooier? Dat kan. Dat weten we binnen nu. En pakken een minuut of vijf. Dankjewel. Thomas, we hadden het over de, ja. jullie tweetonderzoek. Jij zei net van het ja. is moeilijk om nu al conclusies te trekken, maar je wilde het toch net gaan doen. Dus daar waren we gebleven. Ja, nou ja, ik kijk natuurlijk vallen er een hoop dingen op. Uh, uh, wat we bijvoorbeeld hebben gezien is dat uh, de, de activiteit op Twitter voornamelijk volgt op traditionele media-aandacht. Dus als, als traditionele media zoals de NOS of zo ergens aandacht gaan geven, dan uh, gaat de activiteit op Twitter echt, met, uh, met, uh, uh, ja, echt als een kanon in één keer. Uh -huh. Um, wat ook opviel is uh, dat de meeste foto's aan het einde van de avond werden geplaatst, dus uh, blijkbaar, uh, ik denk dat het een, dat waren met name bebloede gezichten en grappen over bebloede gezichten en mensen die aangehouden werden en zo. Um, dat viel op. Um, wat verder opviel is, uh, als je het hebt over de uh, mogelijke doden, wat ging op een gegeven moment, ging, mm -hmm. je hebt natuurlijk dat, dat kopieermachine gedrag waar ik het net over had, dat zorgt ervoor dat sommige dingen heel snel kunnen verspreiden. Nou, uh, het gerucht dat er iemand overleden zou zijn ging ook heel hard rond. En het grappige is, we hebben gekeken naar de 30 populairste tweets over het gerucht dat er iemand overleden was ja. en 17 van die populaire berichten die bevestigden de suggestie. Dus die zeiden ja, dat is, is inderdaad gebeurd of die, of die kwamen zelf met dat nieuws. En 11 uh, uh, die uh, spraken dat tegen. Uh, en tweede die waren neutraal, dus wat je eigenlijk ziet is dat aan de ene kant kan heel snel een, een geruchte wereld ingeholpen worden en tegelijkertijd kan je heel snel weer, ook weer eruit ja. geholpen worden, want um, nee, die tweets waren eigenlijk maar een periode van 10 minuten waarin die echt een soort hoogtepunten uh, hadden, dat, die tweets daarover. Nou gaan jullie dit um, allemaal straks aanbieden aan, aan Job Cohen, um, uh, wat, ja, wat, wat kan, wat kan hij hiermee? Nou hij kan patronen ontdekken in, uh, in dit soort sociale media, uh, hij kan zien hoe dit soort dingen ontstaan. Mm -hmm. um, Daarvoor is met name ook, uh, is ook interessant wat in het begin op Facebook is gebeurd, wat we ook onderzocht hebben. Maar jij uh, zei net, denk, je begon met ja. te zeggen van, uh, die, die uh, 32% van de mensen schrijft zelf een tweet, uh -huh. de rest uh -huh. uh, 60% retweet het. Kan je daar uh -huh. al een soort van voorzichtige conclusie uittrekken? Wat kan de politie hiermee? Wat kan Cohen hiermee? Nou, concreet met dat gegeven niet heel veel meer dan dat ze weten dat dingen heel snel gekopieerd worden en verspreid. Nou is ja. dat ook niet heel baanbrekend natuurlijk. Maar, um, kijk, maar kan je op, op, misschien op, op grond van dat je dat, dat dan weet, uh, uh -huh. is even heel ver doorgedacht hoor, maar besluiten, ja. nou dit gaat zo snel, dat verspreidt zich zo waanzinnig snel, dan moeten die mensen die dat verspreiden <lacht> daarop aangesproken worden? Is... Nee, natuurlijk niet. Nee, kijk, nee. kijk uh, uh, dat, misschien, uh, misschien kan je degene die het in eerste instantie doet... Ik uh, kan je daarop aanspreken, ja. Maar in welke vorm, welke vorm zie je het dan aanspreken? Is dat dan zeggen, hey, doe dat niet? Of ga je ze, ga je ze aanklagen? Of uh, hoe, hoe zie je dat? Ja. Nou, ja, dat um, ja. nou ja, een van jullie conclusies was geloof ik ook dat uh, 3FM-dj Timor Perlin... dat zijn tweet had vrij veel invloed. Begrijp uh, ik? Nou ja, hij heeft heel veel reactie opgeroepen vooral. Dat hij, op. hij riep op om daar naartoe te gaan, hè? Dat, dat ja, trouwens... nou ja, ik, ik, kijk, wat wij niet willen doen is een schuld aanwijzen. En ook niet Timur uh, van uh, 3FM. Uh, kijk, wij hebben, wij hebben alleen geconstateerd dat zijn uh, re, dat zijn fiets veel reacties ontving. En het kan ook weg zijn dat mensen gewoon gezegd hebben, want hij heeft gewoon zijn excuses aangeboden voor zijn ja, uh, rol. Ja, zeker, ja. Dat mensen gewoon gezegd hebben, hé, hey, dat vinden we echt heel cool dat je dat gedaan hebt, bedankt. Uh, dat kan natuurlijk ook. Dus, ja. dus kijk, dat is met dit soort data. Wij, wij vinden dingen. Uh, je hebt een hele grote berg en uh, daar komen dan bepaalde conclusies uit. Maar. Het is altijd belangrijk om goed naar de context te kijken, om daar, echt, uh, om daar echt iets zinnigs over te zeggen. En in dit geval bijvoorbeeld, ja, dan moet je echt even al die tweets gaan bekijken. Wat zeiden men nou tegen hem? Wat heeft hij zelf gezegd? Om echt een genuanceerd ja. uh, beeld van te krijgen. Kortom, jullie zijn bezig met patronen te ontdekken. Dat is wat jullie aan het doen zijn. Ja. En dan gaan jullie dat later aan Joppe Cohen, aan zijn evaluatiecommissie, aanbieden. Dankjewel, Heel Thomas da. Boeschoten. Oké, okay, graag gedaan. Ja, van 2-0 achter naar 2-2. Bijna afgelopen bij FC Twente. Het is spannend, Bas. Ja, dat is wat Twente zichzelf gek genoeg mag verwijten. Want het was niet nodig geweest als Twente de eerste helft net zo scherp was geweest als de tweede. Dan had het nu gewoon 0-3 gestaan. Maar het is 2-2. Twente in de laatste minuut van de extra tijd gaat nog wel op jacht naar een winnende ook. Zoals ik zo even al vertelde, cabral invallen was er al heel dichtbij op aangegeven van Tadis, maar schoot naast. Nu wordt er een overtreding gemaakt bij Twente achterin. Dat is dan weer niet handig van Douglas. Die geeft Jujic de maken van de twee Zweedse goals. een duw. Dat doet hij zeg maar een meter of tien over de middenlijn. En daar waar Twente eigenlijk de bal wil, zo snel mogelijk naar voren... Moet het nu zonder bal naar achteren. Dat lijkt me althans verstandig. Want de bal is dus voor Helsingborg nog een seconde of twintig te gaan. Ik denk dat de Zweden eigenlijk best tevreden zullen zijn met een punt. Hoewel, die hebben de eerste wedstrijd van Levante verloren. En hebben daar gek genoeg ook niet zoveel aan. Maar zullen toch Twente als sterkere ploeg erkennen. Maar goed, de vrije schop die wordt door Twente makkelijk door Douglas weggewerkt. Dan komt die bal voor de voeten van Bengtsson. Die hem eigenlijk verkeerd raakt. Helemaal aan de zijkant wil schilderen. die bal wel binnenhouden. Dat lukt. En dan uh, is het klaar. Dan fluit de Schotse scheidsrechter voor het laatst. En moet Twente dus genoegen nemen met een gelijkspel. 2-2 uit bij Helsingborg. Dat is strikt genomen geen beste resultaat. Want Twente had hier gewoon moeten winnen. Maar als je met 2-0 achter hebt gestaan... en ongelooflijk slecht gevoetbald hebt in de eerste helft... dan mag je er dus stom genoeg je handjes nog mee dichtknijpen ook. Radio 1. BNN Today. Ze zijn de koninginnen van de Wallen. De tweeling Martine en Louise Fokkens, oftewel de oude horen. Goedenavond, dames, in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Jarenlang werkten jullie als prostituezen. En Martine, uh, jij, jij klust nog steeds wat bij je af en ja, toe. Ja, jawel. Vandaag nog? Uh, nou, vandaag niet. Vandaag even niet? Nee. Even rust. Even rust, <laughs> ja. Ja. ja. Vanaf komende zondag dan gaan jullie iets uh, moois doen. Dan beantwoorden jullie namelijk kijkersvragen over seks. Uiteraard in BNN's Spuiten en Slikken. Dat is dan te zien. En we kennen jullie natuurlijk van de documentaire Oude um, dus, Ja, Dat gaat eigenlijk over jullie leven op de wallen hè, in Amsterdam. Even voor, ter herinnering even een stukje. Ja, het aantal klanten die we gehad hebben, dat is niet meer te tellen. Ik zou het echt niet kunnen tellen. Dat is ontelbaar. Echt leuk. Dat deden we natuurlijk nooit zoveel. Uh, behalve als ze er goed voor betaalden. Ja, daar heb je het wel eens eerder over gehad, behalve ze goed voor betaalden, want uh, het was ook meer gewoon half sociaal werk, toch? Daar heb je het wel eens over gehad. Ja, dat ja. wel, maar ja. Uh, ja, er kwamen mensen op visite, kwamen een praatje maken, je ja. koffie, hoe gaat het? En een beetje, een beetje knuffelen en uh, daar gingen ze weer. Ja. En die wilden gewoon van alles weten hoe het met je ging. Dus dat. Maar als we het, als we het hebben over betalen. Uh, er is nu een beetje een lullige kwestie aan de gang. Met uh, Jullie vinden dat jullie niet genoeg geld hebben gehad voor die film. En nou is, heb ik begrepen. Martine, jouw zoon, heeft zich er tegenaan bemoeid. Ze heeft in alle kranten gestaan. Ja. Die heeft er zelfs even voor vastgezeten. Ja. Omdat hij de uh, makers van de film had bedreigd. Of in ieder geval in met woorden had bedreigd. Omdat er maar niet genoeg geld is betaald. Dat nou, is wel een beetje een vervelende dat, kwestie. Hè? Nou, ja, voor de, ons ja. Maar nu ligt het bij de advocaat. En de advocaat. In Almere gaat het heel goed uitzoeken. En hun hebben ook een advocaat. Nou, ze knokken het maar uit. Het was een mooi stukje wat we net hoorden uit Oude Hoeren. natuurlijk De documentaire waarmee jullie bekend zijn geworden. Maar vanaf aanstaande zondag gaat er een hele nieuwe carrière... gaat voor jullie open, laat ik het zo zeggen. Spuiten en slikken. En dan gaan jullie vragen beantwoorden over seks. En jullie ja. hebben al wat dingen opgenomen. Ja. Met wat uh, mensen... Wat, wat voor soort vragen kwamen er binnen? Nou, we zaten gewoon in jouw bordeeltje. Hè? En daar ja, kwamen... En uh, daar kwamen jongelui. Uh, ja, want we hebben zoveel ervaring. Ja. Dus je kan eigenlijk gewoon uh, een hoop vragen. Je kan alles vragen. Dus er kwamen mensen van 18, 19, 20? Ja, jongelui, 20, ja. 21, 25, jongens en meisjes. Die kwamen in het bordeel bij jou, ja, ja. op de Wallen. Ja, en bij dan... de Singel. Bij de Singel. Oude Nieuwstraat. En dan gingen ze daar bij jou op bed zitten, stel ik me zo voor. Ja, en dan uh, gingen ze allerlei vragen stellen. En dan zeiden ze, Martine, wat ik nou altijd al wil willen weten is... Je wilden we het weten uh, over genegenheid en uh, ook over de leeftijden. Omdat ik nog uh, daar ben. Ja. En, uh, Ho, hoe oud ben jij, zijn jullie? als ik vraag 70. Mag? 70. Ja. En dan vroegen ze van, is het nog leuk op je 70ste? Ja, ja of dat wel kon of ja. zo. Nee? Hè? Ja, of dat wel kon. Nou, dat kan wel hoor. Ja, dat dat maakt kan, dus, uh, uit. Je weet ja. hoe het moet. <laughs> Verlier je niet? Ja, nee, dan dan goed. Je niet. Ja, ja, dat denk ik ook wel zo. Maar uh, gewoon op een normale manier. Ja. Uh, seks hebben is dus gezonde doop. Hè? Ja. Ja, dat en zonder doop, ja. En zonder doop, doop. Maar dat het, vooral, dat zonder is, doop. Ja, zonder ja, doop, maar dit is gezet. gewoon de gezonde doop. Maar ik vraag me dat ook Lief wel eens hebben. af, ik ben, ik ben bijna 38, denk ik, ja. ja, hou ik mijn hele leven zin, dames. Ja. Zorg je dat je als je minder zin hebt, dat kan. Maar je moet wel zorgen dat je zin houdt. Want anders ben je dood. Ja. Dat kan, uh... Maar geef eens een goede tip. Hoe houd ik zin? Ook om een 50, 60, 70 jaar. Nou, gewoon een nou, beetje om goed uitgerust te zijn ja. en het aangenaam te maken. En niet gek te vinden. Op, omdat je. Want sommige mensen die zeggen van uh, oh, ben je al zo oud? Dat kan niet meer. Dat is flauwkeul want, natuurlijk. Want Elke leeftijd dat nog... mag je doen. Wij kennen... Uh, mannen en vrouwen, van, uh, sommige mannen tachtig, die, die bedrijven nog de seks prettig. Het blijft hetzelfde. Het is niet en de zo dat als je, als je ouder wordt dat je het nee. alleen nog maar in een missionarishouding doet. Nee, nee, dat is niet zo. nee. nee. nee. nee. <laughs> nou, misschien word je een beetje krak en Moet dat je Dan Moet je een ander standje verzinnen. Maar ik ben maar niet dat... als je krak en wordt. Nee. Maar, maar vertel nog eens <laughs> iets over die vragen. Dus uh, hou je zin? Kwam er voorbij Wat kwamen er nog meer voor vragen voorbij? Een jongen die kwam uh, binnen en. Uh, die zei van, uh, ja, ik heb een probleem. Hij ging het heel voorzichtig zeggen. Dat hij uh, heel vaak uh, last heeft van een stijve. <lacht> en dat, het, oh, dat hij zich daar niet gemakkelijk bij voelt. Omdat het zomaar... Uh, zomaar? Ineens, ja, opeens? Ja. ja, maar ja, zulke dingen gebeuren ook opeens. Ja. Maar ja, we, we zijn blij we blij dat, dat, dat hij het doet. Dat natuurlijk ja. Ja, dat dacht dat ik ook. Miste. Wat een bof komt, hè. Ja. ja, maar ik zeg, nou, dan ga je even ergens heen. Dan ga je naar het toilet. En ja. dan naar je twee handen. Ja, het is dan, of je nou gaat pissen of je gaat trekken. Dat ja. maakt het nog uit. En de, de jongen vond dat wel een goede tip. Ja, hij vond het ook een goede tip. Hm. Maar hij moet kijken, als hij nou gaat denken dat het niet normaal is. Het is wel normaal. Maar je moet leren ermee om te gaan. Merken jullie nou dat. Er uh, uh, ja, zijn allemaal wat, nou, wat mensen van twintig. Merken jullie nou dat seks enorm veranderd is door de jaren heen? Als nou. je dit soort vragen krijgt. Nou, hmm. de seks zelf niet. Nee. Maar het is de drugsgebruik en te veel alcohol. Dat is de verandering. En ah, dat ja, is maar niet je echt. maakt mij niet wijs dat toen jullie dertig waren of twintig... toen werd het toch ook al flink gezopen nee, voordat je hoor, seks had. Nee hoor, niet zo. Nee nee, helemaal niet. Dat weet ik niet, dat denk ik. Ah, wel nee. nee. We deden in Mugter dan, dan, dan, ja, dan... Ja, een bessenje nevertje op een, uh, op een verjaardag. Voor goede seks heb je drank nodig. Nee. nee. Als ik jullie goed beluister, dames Martine en Louise... geen drugs, niet te veel drank. nee. En gewoon zorgen dat je zin blijft houden. Ja, ja. Voor, gewoon door het, voor de gezelligheid. Door het ook gewoon blijven te doen, neem ik ja, aan. Ja, ja. Dat, kan, dat, ja. Zei, dat zei Freek voor de die jongen. Geest. je moet het gewoon blijven doen. Ja, ja, voor de geest, ja. Voor je geest, die moet ontspannen. En dat kan alleen maar als set. je goed samen er wat aan hebt... en als je lekker klaar komt. Lijkt, ja. lijkt me een mooi einde, dit. Ja, zo is het. Vanaf zondag dus, de oude horen Martine en Louise Fokkens... bij Spuiten en Slikken. Dankjewel, dames. Oké. Okay.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 Big Wild World. Zometeen de rode van de Geer die loopt alvast lekker warm voor PSV Napoli. M en. En. <tie> Dit is Radio 1.